In Tunesië is oppositieleider Chabbi uit de regering van Nationale Eenheid gestapt. Ook een andere minister is vertrokken en daarmee is het tijdelijke kabinet verder gedestabiliseerd. Er zijn nu vijf kabinetsleden weg. Chabbi is het niet eens met de koers die de regering is ingeslagen. En ook is hij tegen de nieuwe premier die aantrad na het vertrek van de vorige premier Ghanouchi. De afgetreden Chabbi heeft in het land veel aanzien. Hij wil president worden en volgens hem probeert de interimregering te verhinderen dat dat lukt.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 Bij de scholierenverkiezingen is de PVV de grootste partij. De partij haalde zo'n 21 procent van de stemmen. De PvdA en de VVD werden tweede en derde. Bij de verkiezingen konden leerlingen van middelbare scholen en mbo's... een stem uitbrengen voor de provinciale staten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de PVV ook al de grootste. Bij de scholierenverkiezingen. Dan het weer in het noorden en westen bewolkt. Vannacht vrij helder en lichte vorst. Minima liggen tussen min 3 in het oosten en plus 2 in Zeeland... Morgen en donderdag opnieuw zonnig en droog, bij gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A59, Oost richting Zonzeel, tussen Rosmalen-Oost en Knopend-Hindham... staat een file van 2 kilometer. Door bergingswerkzaamheden is de verbindingsweg daar... naar de A2 richting Eindhoven dicht. U wilt een uitvaartverzekering die zijn waarde behoudt?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 Dit is Radio 1, de NTR. Ja, stof. Dames en heren. Huh? Ja, goedenavond natuurlijk, goedenavond. Vanaf heden in een theater bij u in de buurt, Masterclass. Het beroemde toneelstuk van Terence McNally over opera-diva Maria Callas... op een moment dat haar loopbaan eigenlijk al voorbij is en de bitterheid toeslaat. En zij wordt gespeeld door een van de grootste musicalsterren van ons land. Hier is Pia Pia Douwes. Uw presentator is Jelly Brouwer. Een heel gelukkige Pia Douwer zit hier tegenover me. Ja. Want het ging heel goed. Gisteren ja. was de première in uh, Breda, het Chassé-theater. Ik heb het in Katwijk gezien, al ja. lang geleden, in ja. eerst de eerste try-out. Ja, de tweede try-out heb je gezien. Ja. Oh. En, en uh, uh, uh, uh, uh, het ging heel goed gisteren. Ja, het ging heel goed. Ik bedoel, ik, ik zie zelf waar ik nog uh, mijn groeiproces in kan, uh, kan hebben. Uh, maar ik, ik merkte, ik, ik heb lol gehad, ik heb, ik heb plezier gehad in het spelen... En, ik was zo in die rol dat ik uh, totaal verbijsterd was... dat iedereen echt unaniem uh, zo enthousiast was. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee? Nee. Ik was ben het? altijd voorbereid op kritiek. Of mensen die niet naar je toe komen. Maar ze stonden in de rij gewoon. En dat... Maar oh, mij... zo gaat het dan, dat mensen dan niet echt? naar je toe komen, dat je dan voelt... als Ja, dan voel je wel van, dan willen ze liever niet met je praten omdat ze het niet goed vinden. Of he, iedereen heeft dan een mening, of het is, no het is nooit 100 helemaal mm -hmm. fantastisch. of daar kan nog een... Maar hier was echt, iedereen kwam naar me toe en zegt, ik ben ademloos. Ik heb ademloos zitten kijken, ik ben verbijsterd, ik had het niet voor mogelijk gehouden, ik ben speechless. Uh, en dan denk je, hè, wat, echt? De hele avond was ik zo, van echt, is dat zo? Zaten de buitenlanders in de zaal? Of zeggen mensen uh, dat? Ja, ja, ja. Uh, Oh, sorry, ja, spiezen, dat is dat, ja, dat, dat, dat inderdaad. Sommige, in mensen. sommige ja. mensen doen dat. Er ja. zaten wel heel veel Duitsers in de zaal, maar dat waren al mijn Duitse fans. Ja. Oh ja, want die heb je ja. natuurlijk ook. Ja, die zijn al een paar keer komen kijken. En die kwamen nu ook naar de premiere, ja, een paar, toen, jaar. terwijl ze er niks van verstaan. Nou, ze verstaan meer dan, dan, dan we denken. En ze gaan natuurlijk vaak naar Nederlandse shows. Dus die uh, zitten af en toe ook wel in hun vrije tijd Nederlands te leren, hoor. En dan is er natuurlijk enorme verwarring, want uh, zoals jouw Prinsen net al zei. De opera-diva Maria Callas wordt gespeeld door onze musical-diva Pia ja. Dowers. Maar daar wordt niet in gezongen. Nauwelijks, ja, er wordt in gezongen. Er wordt in gezongen maar niet door Maarten, allemaal en Michiel van Lieshout. Nauwelijks door jou. En Babette Holtman, nee, precies. Maar Het niet zo. Het is niet vooral een mij. theatermonoloog ja. in de eerste plaats. Eigenlijk wel. Ja. ja, absoluut. En dat is natuurlijk de uitdaging voor mij. Uh, het voordeel is natuurlijk wel, ik ben zangeres en ik heb ook klassiek gezongen, dus in die zin weet ik donders goed waar ik het over heb als ik lesgeef. Dus als Maria Callas ben ik dan ook blijkt ook uit de kritieken van iedereen of de, de positieve feedback uh, dat ik dus uh, dat men mij ook gelooft daarin. En jij wilde natuurlijk iets bewijzen van ik kan ook acteren en niet zo'n klein beetje. Ook. Uh, nou, niet per se bewijs, want ik heb al eerder toneelstukken gedaan. Dus het is niet zo van, kijk mij nou acteren, absoluut niet. Dit is een rol die ik namelijk 15 jaar geleden al wilde spelen. Alleen ik was te jong. Zo simpel was het. En toen ging Sigrid Koetsen spelen en toen dacht ik, dat komt nooit meer in Nederland. En dan vragen 3 in bij a crowd... Bij toneelgroep Amsterdam, hè? Bij toneelgroep Amsterdam, precies. En toen heeft de productiemaatschappij Three in a crowd mij gevraagd dit te doen. En die zeiden ook echt, we willen het doen, maar alleen met jou. Nou ja, het was een cadeau, echt uit de hemel gevallen. Ik denk, dat moet ik gaan doen. Want en... je zag het 15 jaar geleden. Waar zag je het? Wat In gebeurde New York. er toen? In New York zag ik het. Zoe Coldwell, originele bezetting. Daarna nog met Patty Pone gezien. Het is geniaal geschreven. Um, het, is, het, het heeft heel veel humor. Meer dan men denkt. Door de directheid die, die, hè, die Maria Callas heeft naar haar leerlingen. Door de hardheid die ze heeft. Waardoor echt de komische situaties ontstaan. Uh, maar ook een enorm stuk tragedie in de flashbacks. In, in, in, als we teruggaan in de tijd. En dat we haar leven meemaken via haar monologen. Dus het heeft alles in zich. En dat doen ze dan in een vorm door een simpele masterclass. Die ja. Maria ja, Callas geeft. Heel slim bedacht. En het is, en het is ook echt bedacht. het meeste stuk hè, van deze ja. McNally. Maar het is wel leuk om even terug te komen op jouw vraag: van uh, bewijzen. Uh, wat ik wel achteraf leuk vind is dat mensen zo enthousiast hebben gereageerd. Ik denk, oh god, misschien kan ik toch, uh, weet je, ben ik toch wel beter dan ik denk. Dat, en dat was wel leuk. Want die twijfel was er wel ja, ook absoluut. bij zelf. Ja, zeker. Ja, ja? ja dat heb ik altijd wel. Ik, ik ben wel een twijfelaar hoor. Uh, en toch ga ik door. Want ik denk van, ik, ik heb passie voor dit vak en uh, ik laat mijn onzekerheid niet in de weg zitten. En zag je jezelf als Maria Callas? Dat wel. Ik lijk op haar. Ik ben natuurlijk zangeres. Eh, zij, zij was 48 toen zij die lessen gaf. Ik ben nu 46. Dus ik zag mij wel dit doen, maar als je ik, zegt ik lijk op ik, haar en welk uh, fysiek? Qua uiterlijk. Mm -hmm. Ja, fysiek absoluut. Ja. Uh, ja, want je weet, het is ja. een metamorfose van heb ik jou. Ja. Daar staat Maria Callas. Ja, had jij dat? Ja, ja, het is bijna eng. Ja, het is, hadden mensen gisteravond ook... zei dat op een gegeven moment ging, ging je in een monoloog... en dan gaat er een soort licht aan... en dan vergeet je dat jij er staat. En dan, dan, dan is het is heel raar om dan te realiseren... dat jij dan daarna je applaus neemt. Dat je denkt, van, oh dat was Pia. En dat is... Maar jij bent geen ook, dikkertje hoor. geweest, toch? Hè? Nee, ik ben geen dikkertje geweest. Zoals maar ik Marzia was wel, kan uh, in haar Nee, jongen, maar ja. ik, was wel, uh, ik werd wel lelijk eentje ook genoemd, hoor. Dus ik herken dat wel, wat zij gevoeld heeft. Was dat jij een lelijk eentje genoemd, ja ja, ja, ja, ja, precies. Wat was er mis dan? Oh, dat weet ik niet, maar dat is zo, hè. In, in, in, op school, uh, dan, dan heb je dat. Kinderen pesten Baf, elkaar. en jij bent en het dat lelijk Ja, hm. ja nou, daar heb ik nu geen last meer van, hoor. Dus, uh, <laughs> <laughs> Maria Callas en uh, Pia Douwens. We gaan het zo uitgebreid nog over uh, die voorstelling hebben. Ik neem aan dat uh, jij helemaal geen tijd hebt gehad... om uh, dat nieuws ook nog een beetje in de gaten te houden. Nee. Uh, uh, hoe, hoe, hoe leef jij als je vlak voor zo'n première zit? Hoe ziet het dagritme er dan uit? Ja, eigenlijk als een soort non bijna, hè? Huh? een soort kluizenaar. Uh, je bent echt totaal gefocust op zo'n voorstelling... Niet te vergeten dat ik uh, twee maanden lang ook nog daarnaast Zorro heb gedaan. Coaching voor Op zoek naar Zorro. Voor dus al die mensen die niet op voor tv precies, kijken. Ja, inderdaad. Uh, op zoek naar Zorro, de zoektocht naar uh, de, de hoofdrol in een musical. Uh, heb ik de coaching gedaan. Dat deed ik drie dagen per week. En ik repeteerde vier dagen per week voor Masterclass. Dat deed je tegelijkertijd? Ja. Dus ik heb... Ja, ik deed. Denk... Je hebt zware weken achter ja, de rug. Ja, ik heb zware Maam. weken achter de rug. Dus ik heb mij een klein beetje teruggetrokken van de buitenwereld. Dat klopt, ja. En Tommy won uiteindelijk. He? Tommy, Tommy won. is uh, zoro geworden ja. uiteindelijk. En uh, er waren er twee over. Hoe die andere jongen? Nou, Ruud en Roman. Oh, ja. En die zijn gisteren komen kijken naar mij. Oh ja, waren ze. Ja, er? dat vond ik wel heel tof. Ze... En je hield je een beetje op de vlakte bij de, toen de laatste twee eindigden. Dat doe ik altijd, en, elk jaar. En, en toen was het dus uiteindelijk uh, Tommy ja. en jij zei: Tommy is pure seks. Ja, dat was in een van de vorige afleveringen. Uh, in vergelijking met de andere, de ene had veel meer uh, zeg maar, uh, ontroering en de andere had geloof ik weer. Uh, of de ene was stoer en de andere die was meer verleiding. En hij was pure seks op dat moment, ja. Klopt. En jij begrijpt wel dat dat dan de uiteindelijke winnaar is... want daar draait het om uiteindelijk in het leven. Oh, zo denk jij dan. Ah, die is leuk. Nee, helaas, ja, helaas, wou ik ze bijna zeggen... draait het daar niet om. <lacht> Oké, okay, we zijn er ja, weer. Ja hoor, we zijn er weer. Pia <lacht> maar alle kranten quoten het, hè. Het werd echt in alle kranten aangehaald. Tommy is puur de Oh, jij is al ja, dus Pia -douwers. Oh, echt? Oh, weet je oh, nee. dat niet. Nee, ja, ja. Je ik moet het wel een beetje, in de beetje bijhouden. Houden. Oei, oei, oei. En ken je dan ook niet dat YouTube-filmpje... waarschijnlijk gemaakt door een van, uh, van jouw fans... dat je een hele scala aan uitdrukkingen ziet... die je allemaal daar levert op dat televisiescherm op zoek naar Zorro? Dat ken meen je, je niet. Ja, dan moet je echt een keer naar kijken. Oh, echt? Ja, google je eigenlijk. Oh, dat naam ik eens even en zoek, uh, Heb je het echt nog niet nee, gezien? Nee, ook nee, niemand die jou gezien. erop geweest Ik weet geweest wel dat ze in Duitsland, toen ik de zoektocht in Duitsland deed voor Tarzan dat daar wel iemand zo'n filmpje heeft gemaakt. En dat heb ik inderdaad in een deuk gelegen... want het zag er niet uit, al die uitdrukkingen van mij. <laughs> het is... Nou, wat, wat gebeurde? Want die heb je dus wel gezien. En en ik neem ik aan dat dat ja. dan niet heel erg verschilt van deze. Eh, dat neem ik aan van niet, nee, Een nee. scala aan emoties ja. van opperste verbazing tot ontroering. Ja. Veel huilen ook. Ja, ik ben blijkbaar zeer, uh, ja... Uh, hoe noem je dat? Uitdrukkingsvol in mijn gezicht, ja. Ja, ja ik... ik, ik ik beleef dat heel sterk. Als je, als je gewerkt hebt met iemand en iemand gaat live in zo'n uitzending en gaat zo'n lied zingen, dan ga ik helemaal mee, omdat ik dood. Ik weet gewoon waar die doorheen gaat en ik weet die angst en ik weet waar die. Dus ik probeer hem ook bijna te, nog te sturen op zo'n laatste momenten waar ik er helemaal niets meer mee te maken heb. Maar dan, dan zit ik daarin. Ja, ik zie het nu ook. Aan ja, je. Nou, ja. ja, dan verdwij je in die figuur. Echt, ja, dat heb ik heel sterk, ja. Omdat ik er helemaal voor die persoon ook ik ben helemaal bij die jongen. Het is ook wel een beetje oversensitief. Ook wel iets waar je volgens mij behoorlijk last van ja. kan hebben. Of niet? Vroeger wel, nu niet meer. Nu wanneer wel? Een, een, een, nou, vroeger natuurlijk, want dan ben je wat jonger en dan, dan ben je snel geraakt door dingen. Of, en dat het, het laatste tien jaar uh, steeds minder hoor. Je wordt, dat is het lekkere van ouder worden. Je relativeert lekkerder. Ja, maar dat sensitieve blijft daar wel. Dat wel, maar je plaatst het op een beter moment. Of hoe noem je dat? Je plaatst het op een betere plek in je. Je weet wanneer, je, uh, wanneer het drama is en wanneer het echt gevoel is. Dus je kunt veel meer loskoppelen van... nou, pie, nou moet je, eventjes, nou moet je even loskoppelen. Het heeft niets uh, met dat of dat te maken. En soms kun je het ook heel mooi uh, gewoon aanvaarden... omdat het echt is. Maar wacht even, want nu zeg je... volgens ja, nu mij is het heel belangrijk. In, want uh? je zegt, dan weet je heel goed wanneer het drama is en wanneer het echt is. Nee, maar als je dus... het voelt op dat moment... Uh, je, dan weet je toch ook... je voelt ook als je, als je medelijden hebt met jezelf... Mm -hmm. of als je echt pijn hebt... Als vroeger als zag ik dat verschil niet. Dan was ik, zat ik een en al in het drama. In als ik als, ik, als, ik, als ik pijn werd gedaan, dan, dan zat ik erin. Nu kan ik bij mezelf nagaan: oh, wauw, uh, dit raakt me echt. Uh, of joh, nou, pff, ach, eigenlijk maakt het niet uit. Uh, zoveel pijn doet het nou echt niet. Dus je kunt veel beter relativeren. Ja, maar hoor ik je nu eigenlijk zeggen dat je de actrice nu beter kunt loskoppelen van uh, de persoon Pia Douwes? Mm. Nee, dat heeft niks met acteren te maken. Um, ik weet waar je heen wil, maar dat, dat is het niet. Ik, ik denk gewoon dat het relativeringsvermogen is. We weten allemaal dat omdat wij... Uh, pushing buttons, hoe noem je dat? Dat je, dat je kleine uh, oude patroontjes hebt. Mm -hmm. En als iemand iets zegt, dan raakt dat je. En dan ga je snel in de verdediging, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nu, als, als iemand zoiets zegt, dan... dan, dan uh, mijn primaire reactie dan, van die, dat die verdediging weer komt. Maar dan denk ik van, maar heeft dat meer misschien iets met die persoon te maken? Ach, het heeft dan niks met mij te maken. Ja, ja, op die manier. Zo bedoel ik dat. Nu begrijp ik het. Huh. Gelukkig. De tegel ligt daar met de vraag of die op een ja. gegeven moment beschreven kan worden. En uh, luisteraars kunnen zich ook melden. Alle fans kunnen zich melden. Jullie uh, kunnen vragen stellen. Ga naar onze website radiokunstof.nl of uh, Twitter. Dat kan ook. Uh, heb jij een Twitter-account eigenlijk? Nee, nee, ik heb niet eens een Facebook. Ook niet? En Wanneer moet je dat dan nog doen? Precies. Um, gisteravond was dus uh, de première in het Chassé Theater in uh, Breda. Uh, hoe ga jij met die kranten om? Want de recensies staan er nog niet in. Waarschijnlijk Gelukkig. morgen. Uh, vraag je iemand anders om het eerst te lezen? Nee, ik uh, vraag iemand het wel om te kopen zodat ik het bewaar. Dan kan ik op mijn tachtigste al die recensies lezen. Je leest ze niet? Nee, ik lees geen recensies. Nog nooit gedaan? Nee, wel. Vroeger wel en uh, dan raakte ik altijd van slag van de negatieve en de goede geloofde ik dan niet. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat? Ik lees er gewoon helemaal niet meer, want ik heb gewoon dan een, een hele lekkere tweede voorstelling. En dat hou je vol? Ben ik niet beïnvloed door dingen. Dat hou je vol? Tot nu toe nog wel. Af en toe is er wel eens iemand die naar me toe komt, maakt mij niet uit wat de media zegt. Ik vond je goed. Nou, dan weet je in ieder geval dat ze slecht waren. Zij <lacht> het toch nog wel. Nee, door. maar goed, ik, tegenwoordig kan ik er wel veel beter tegen, want... Ik denk ook, ja, weet je, het is een mening van één iemand. En uh, ook maar vaak... In dit geval kun je de verleiding ja, niet weerstaan. Nou, ja, maar dat kun je bij geen enkele productie dan. Want je hoort bij elke productie dat goed wordt bevonden. Ja, maar je zei dat het nu wel een verschil was met al die andere producten. Dat nou, nu ik heb wel... er een beter gevoel over, inderdaad. En dat ja. mensen ook veel enthousiaster zijn. Misschien lees ik ze ook wel. Ik weet het nog niet. Ik laat mij nog even. Maar ik zit in zo'n bubbel. En ik heb ook geen zin om het kapot te maken als het weer negatief is. Dus ik denk, nou, laat maar eventjes. Laat maar gaan. Ja, ik, uh, ik lees het wel ooit een keer. En iemand anders, wie koopt ze dan voor je? Uh, mijn manager. Heb je daar is een speciaal iemand. Een manager, voor. manager. Ja. En die bewaart ze, slaat ze op in prachtige ordening. Nee hoor, Hoe die koopt van die krant en die stuurt ze dan en dan doe ik ze in een, uh, in een la. Oh, dat wel. Ja. Dus ze liggen wel ergens ja, in jouw eigen huis. Ik ben, ik ben huis. iemand die ja, een liefde. soort van nasla werk doet. Ik, ik hou van foto's bewaren en dingen bewaren. En ik heb helemaal geen kinderen. Maar toch denk ik van, god, het is toch leuk... Uh, voor later, want mijn vader bewaart oude foto's. Ik vind het fantastisch om foto's van mijn oma's te zien... en mijn opa's en mijn voorvaderen. En, en, en stukjes papier over de briefjes. Ik vind dat zo gaaf. Want zijn er ook foto's van jou? ene oma was toch operette, zangeres en andere, andere... Allebei. Andere opera, ja. Andere opera, ja. Ja. ja. En daar is ook nog materiaal van? Uh, helaas geen zangmateriaal. Ze zijn, uh, hebben een carrière opgegeven voor de familie. Voor hun was man. Het was toen zo, ja. Voor het gezin. Maar er zijn wel foto's van. En die heb ik, ja. ja dus en die koester je? Die koester ik wel, ja. Maar jij hebt dan... Want je knipt het dan uiteindelijk wel uit. En het ligt dan wel ergens. Nee hoor, die krant ligt er gewoon. Ja, echt. Het is heel raar. Maar ik... Ik, ik, ik ben er veel gelukkiger van. Want ik word niet beïnvloed door iemand die een, die een mening heeft. Hm, wanneer was eigenlijk het moment dat je besloot... om dat maar niet meer te doen? Na Fossie. En dat was in welk jaar? 2005, geloof ik. En was er toen 4. iets gebeurd waardoor je dacht en nu doe ik het echt. 2004 nee, of ja, uh, ja, God, er stond weer een recensie in. Dat ik denk van oh, ik, ik jammer, het, het, weer iets negatiefs en ik had er geen zin meer in. Ik denk ik, ik wil helemaal, ik wil gewoon met het publiek bezig zijn. Want het publiek is waar het uiteindelijk echt om gaat. Als die genieten, waarom zou ik me dan vasthalen aan één iemand die je mening schrijft? Ja. Gaan we naar Masterclass. Gisteren, de ja. première. Um, je vertelde net dat je in 1995 de voorstelling voor het eerst zag. En um, uh, even Maria Callas, voor de mensen die het niet weten, opera diva in 1977 overleden. Heel turbulent leven gehad, een, een grootheid. Uh, onder andere getrouwd geweest met Onassis... die haar verliet voor uh, Jackie. Jackie, Jackie Kennedy. Prachtige biografie is er over haar verschenen. Heb jij natuurlijk inmiddels ook stuk gelezen? Kan ja, ik maar ik heb tien boeken, maar ik heb, nog, ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen. <laughs> maar jij zag die voorstelling. En dacht toen onmiddellijk, die wil ik heel graag. Ja. Ook al wordt er nauwelijks door Maria Callas zelf ingezongen. Die wil ik doen. Ja, echt. Het was, ik was op slag verliefd op die voorstelling. En uh, uh, gewoon omdat het geniaal geschreven is... maar ook omdat het zo'n fantastisch naslawerk is van, van een legende. Van een legendarische vrouw die zoveel heeft meegemaakt... maar op zo'n geniale manier, manier geschreven. Met humor en vaart en tragedie. Ik denk, ja, dat is natuurlijk dé rol voor, voor iemand die, die, die, die zo'n vrouw wil neerzetten. Ja. Uh, McNally is geloof ik aanwezig geweest hè, bij een van die masterclasses, of niet? Oh, bij die masterclasses? Ja, absoluut. Ja Ik dacht gisteravond, nee, nee. nee. <laughs> hij komt nog wel, gelukkig. Maar, uh, oh, hij komt nog hij wel. Hij komt nog kijken, ja. ja, ja. Heel leuk. Um, hij is aanwezig geweest, ja. En op basis daarvan ja. heeft hij dit stuk gemaakt? Is mm -hmm. daar de gedachte ontstaan? Ja. Weet je er ja. iets van? Hoe ja, daar het is het... die gedachte ontstaan. Ja, dat kun je beter Allard Blom vragen. Een van de producenten van Three in a Crowd. En de vertaler van Masterclass trouwens. Ja, maar jij zit in... er. Die, ja. uh, die, ja, die, die, in, in, die heeft contact met hem en die heeft het over gehad. Maar ja, hij heeft dus dat... McNally heeft uh, daar aan de hand daarvan een stuk geschreven... voor, speciaal voor ook, inderdaad, Zoe Caldwell... Uh, met haar in gedachten ook dat geschreven. Ja. Ja. We kunnen haar uh, heel even laten horen. Terwijl ze... Um, ja, ik ben er even aan het twijfelen. Want we kunnen ook Callas zingen natuurlijk laten horen. Um, eerst maar even de masterclass. Want daar hebben we het Leuk. nu over. Een klein stukje van de masterclass. Heel intiemelijk. Mm en -hmm. er moet een grote presentatie van het disaster in deze area zijn. Met kleuren van nostalgische heren. Ik wil je die twee vertellen the first and the second with more accent, but with so much feeling. Her whole soul is poured into that one single name. Mm -hmm. And uh, no smile, just <clears throat> dreaming of him. On the, on the contrary, Verter is nearly suffering. She's suffering in this area. <clears throat> It's terrific suffering, but intimate, not <gasps> that. We haar, ja, haar soul is pouring out. Ja, dat is zo'n prachtige zin ook van haar. Het ja, is echt kallers. Heb je dit ook bestudeerd eigenlijk? Die, ja, ik heb die veel naar geluisterd. En dan hoor je ook... kijk, Het stuk is natuurlijk wat gedramatiseerder. Omdat je tweeënhalf uur moet volmaken met echt het, het, het, haar karakter. Dus is het iets feller neergezet. Um, maar als je goed naar de luistert... dan hoor je hoe direct ze is. Mm -hmm. Maar niet onredelijk. Ze, ze gelooft... Absoluut in de passie. Als, als je ook net hoort hoe ze beschrijft... Met, met zoveel uitleg en zoveel woorden... wat die vrouw beleeft. Uh, dan weet ze zo goed waar ze het over heeft. En alles wat ze ook zegt, klopt. Ze is alleen geen ster in communicatie. Hm. En daardoor, met andere woorden. Nou ja, daardoor ontstaan dus hele grappige momenten in, in onze voorstelling. Ja. Want dat is, dat is waar de humor dan uitkomt. Omdat ze, ze, ze meent alles wat ze zegt. Maar dat kan ook heel hard meedogeloos hard zijn... Ja, want het is een onmogelijke docenten, toch eigenlijk? Ja, dat waren er veel, hoor, in die tijd. Die waren allemaal redelijk hard voor hun studenten. En uh, ja, dat was, dat was ook een soort tijdbeeld. Iedereen uh, werd hard opgevoed. En ze ja. verdraagt geen middelmatigheid, hè? Absoluut niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee het heeft geen geduld met mensen die niet helemaal voor hun vak gaan. Ja. Herken je dat, trouwens? Uh, anders. Ik, ben, ik heb zelfs ik heb veel geduld. Maar ik probeer juist de mensen wat meer te sturen... vanuit de middelmaat naar uh, ja, een hoge, hogere sfeer, om het zo maar te zeggen. Dat je mensen eruit haalt, dat je ze leert om eruit te komen. Want we moeten niet vergeten dat ons, ons tijdsbeeld is veranderd. Mensen uh, worden ook gaan oppervlakkiger om met kunst alleen maar om de reden... omdat er zoveel is, omdat het snel is, omdat de tv heel actueel is. Dus ze kunnen er ook niet altijd iets aan doen... Jij houdt daar rekening mee, met ja. deze achtergrond. Eigenlijk wel, ja. En dus ik heb veel geduld. Ik bied veel veiligheid. En ik kijk naar wat jij te bieden hebt als zanger. Mm -hmm. En daarmee gaan we werken. En zij, zoals je ook hoort, zij vertelt hoe het moet. Ja, ja, ja. En dat is nogal een verschil in opvatting. Ja. ja. Maar middelmatigheid herken je natuurlijk vanaf moment één. Herken... En ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, wat zou ik nou mijn, mijn tijd verdoen? Ja, maar het gaat er soms niet om wat, wat, wat jij... Uh... Het gaat niet om mij. Mm -hmm. Het gaat om degene die jij lesgeeft. Die wil er iets uithalen. En dat, dan is het niet aan mij om te beslissen wat dat is. Want diegene die neemt een les. En jij laat het aan de ander of die wel of niet beslist. Ja. Uh, of die goed genoeg is en door wil gaan. Ja en kijk als iemand een, een echte mening wil hebben. Dan zeg ik dat ook wel. Maar altijd constructief en opbouwend. Want um, we hebben al genoeg onveiligheid om ons heen. We hebben al genoeg kritiek. Wat we elkaar leveren. En ik, ik, uh, ik word er ook wel eens moe van. Hou je ervan, echt, van het docentschap? Het coachen, ja, wat je enorm. nu dus ook doet? Ik vind het fantastisch. Ja, Ik, ik, ik ga er helemaal in op. Ja. Ik vind het heerlijk. Wat heeft het jou te bieden? Want ik kan me voorstellen, als je dan zelf... Ja. Uh, zo lekker kan zingen... en al die grote zalen... en, en dan... Dat ge, ge, ge, ja hoe zal ik het noemen? Dat je dan je helemaal moet concentreren... op iemand anders en die, diegene... Het vak moet bijbrengen waarvan jij eigenlijk al wel voelt van, nou, zo goed als ik ben, wordt hij toch niet? Nou, dat denk ik sowieso nooit. Zo goed als ik ben, denk, want ik ben al zelf al onzeker genoeg, dus dat denk ik nooit. Het gaat er meer om van, uh, of je uh, talent ziet. Uh, het is heel spannend om mensen te zien ontwikkelen. Jonge mensen die, die zich. Het uh, ah, is, is te gek om ook bij Zorro te zien hoe iemand opeens beter wordt en opeens eruit stijgt. En oh, dat je opeens hoort, god, die stem wordt steeds beter. Of eindelijk raakt hij iets in mij. Of uh, eindelijk vindt hij dat, dat stukje ziel in, in zich. Dat is toch te gek om dat te, te voelen en te vinden. Ja. En als jij iemand iets kan meegeven daarin, dan eh, vind ik dat dan is het geslaagd. En als je daarbij nog talent vindt en dat talent ook nog kan koesteren en kan stimuleren, dan is het ook nog een cadeau van mij. En dat maakt het dan bijna net zo bijzonder als zelf daar op die bühne staan. Absoluut. Ja, het is echt. En ik dacht niet dat ik dat leuk zou vinden. Want mijn moeder zei altijd: Ga toch eens lesgeven. En ik zei: Nee, dat is niks voor mij. Ik wil op toneel staan. En waarom dacht je op voorhand dat het niet iets voor jou zou zijn dan? Ik weet, omdat ik dacht: Ik ben geen goede docenten. Dat kan ik niet. Ik kan niks doorgeven. En ik deed dat een keer en ik dacht: Nou, er ging een licht aan bij mij. Ik dacht: Wat is dit geweldig? Ik vind het helemaal top. Dus ik, ja, ik doe het heel graag. Even terug naar Callas, want ja. uh, daar sta je nu. En alles, uh, en nou geen geduld voor middelmaat, zie je bij haar. Uh, alles moet met hart en ziel gebeuren, zie je ook bij haar. Um, wat is het belangrijkste wat zij jou over zingen heeft bijgebracht? Dus terwijl je in deze voorstelling zit waarin je zelf niet tot nauwelijks hoeft te zingen. Wat heeft ze je bijgebracht? Um, nou, het is meer een herkenning. Die waar ik nog eens een keertje in wordt bevestigd, maar ook nog eens een keertje weer op terug wordt geworpen. Want je hebt ook wel eens een tijd dat je dan weer even weggaat van jezelf of, of dat je denkt van, nou ik uh, kan ik dat, hè, hoe ver kan ik me dan nog ontwikkelen? Zingen met je ziel, de intensiteit van de ziel in het zingen leggen. En dat is iets wat ik altijd heb gedaan, maar soms dan, ja, omdat je heel veel voorstellingen draait, uh, ga je er misschien ook wel eens een keertje vanaf en. Je merkt gewoon. Ja, want kan dat. Als jij zegt, de intensiteit van de ziel in het zingen brengen. Uh, Daar gaat zingen. Als we het over een musicalproductie hebben, dan hebben we het al snel over 350, 400 voorstellingen. Nou, iets minder hoor. Maar, ja. Soms. Ja. Dan kan dat toch? Ik kan me niet voorstellen dat je dat dan op kan. Nou ja, dat zeg je eigenlijk zelf ook al soms. Het gaat niet altijd. Niet altijd, maar, maar ik moet wel zeggen dat, dat, dat, dat, dat. Ja, het is mij bijna altijd gelukt. Ja, echt? Ja. En dat komt omdat ik elke avond mij het doel stel. Vanavond ga ik hier aan werken. Ik heb elke avond een doel. En het klinkt heel idealistisch, maar ik doe het echt. Vanavond werk ik aan die ene noot. Vanavond ben ik moe. Hoe zou, ik zeg maar, wat Elisabeth zijn als ze moe is? Hoe zou ze dan zingen? Uh, en nu met Callas. Hè, uh, als ik bijvoorbeeld uh, enorm lekker in mijn vel zit. Hoe zou Callas uh, lesgeven als ze enorm lekker in de vel zit? En geen zin heeft in drama. En dan ontstaan er fantastische momenten door. En dat doe je iedere avond weer, dat je zelf een altijd ander een doel stelt. Andere, Ja, en niet vergeten. We spelen elke avond ook wel met andere mensen. Er zijn altijd swings op of understudies. Mensen die verv de, he, mensen mm -hmm. vervangen. Er is altijd ander publiek. He, we hadden het net over Katwijk. In Katwijk bijvoorbeeld, ik dacht dat het een verschrikkelijke voorstelling was... omdat ik alles door elkaar haalde, en ik, maar ik moest vechten echt. En aan het einde staat een vrouw op en zegt, dit is fantastisch. En dan denk ik, wat, wat grappig. Dus mijn energie, waar ik zelf mee bezig ben... Die, die, die klopte dus wel met het moment van Kalles waar ze ook in het vechten is. Ja, dat was inderdaad een heel mooi moment. Dat was sowieso een vervreemdende situatie. Want Pia Douwes die wordt rondgereden in auto's. En daar die megaproducties <laughs> meedoet. En staat daar in Katwijk. In het Tripodia. Ja, Het is een winkelcentrum ja. in Katwijk. Ja. En in dat winkelcentrum heb je dus een, een, een theater. Ja. Met, met allemaal met losse stoelen. Ja. En, en een he, hele heel grote... Heel klein theatertje. Ja. Maar met, het is een overgang en het moet bizar zijn voor jou, toch? Maar is... hoe spannend is het dus dat je dan elke avond weer een ander publiek hebt en je realiseert dat je daar ook weer op moet inspelen en dat je daarvan afhankelijk bent. En, en vooral nu, want we beginnen met het zaallicht aan. Ik zie het publiek, ik ga met het publiek spelen. Dus het is een totaal ander begin dan een voorstelling. En is dat publiek ook niet in de war? Want Pierre ja. Douwers ja. en Maria Douwers. Dat Carlos. merk ik. Uh, dat, dat is wel heel belangrijk dat je dat even aanhaalt. Dit is inderdaad geen voorstelling. Het is geen zangconcert uh, of recital. Dat Pia Douwens Maria Callas nummers gaat zingen. Veel van mensen denken dat. Maar en dan? Ik merk wat ook, gebeurt er dan als die mensen allemaal daar zitten? En nou, en... Er zijn wel eens mensen die dan zeggen: Ja, ik had laatst ook iemand van. Ja, ik dacht dat je ging zingen. Nou, gelukkig werd er gezongen door andere mensen. Toen vond ik het wel leuk. Dat soort kritieken komen. Of hè, reacties mm -hmm. komen ook. Maar er komen ook reacties van: Ik had iets heel anders verwacht. Maar ik ben nu zo verbijsterd dat ik nog een keer wil komen. Dus het is ook maar. Als publiek vind ik ook dat als je ergens heen gaat... dat je toch echt goed voorbereidt... waar ga ik nou heen? Wat ga ik kijken? Mm -hmm. En daarom vind ik het zo mooi dat dit, dat dit stuk zo, zo open is. Want het publiek heeft geen idee wat er op hun afkomt... als daar de pianist opkomt en de techneut... die het podium gaan klaarmaken. Iedereen denkt, hoort het nou bij? Hoort het niet bij? En dan kom ik op en dan ga ik tegen ze praten. Maar dat vind ik ook een leuke uitdaging. En ja. dan merk je wie staat daarvoor open en wie niet. En dat zie je dan en waarschijnlijk ook. En dat zie ook, je ook, maar, maar ja, ja, het is met echt het schaalf, leuk. Dan. Ja. Goed, laten we even naar Maria Callas luisteren. De zangeres, de opera diva. Nou, zo klinkt ze dan. Het mm. is echt prachtig. Casta Diva. Uh, uit Norma van Bellini. Callas ja. um, uh, zelf. Door jou gespeeld. En... Um er zijn een paar vragen van luisteraars. Even kijken hoor. Pia Douwens, een vraag aan Pia Douwens. Is dit toneelstuk voor een niet-liefhebber van opera boeiend om te zien? Ik houd wel van toneelstukken en musicals. Ik twijfel er nog aan of ik op 17 mei in Zwolle naar Masterclass moet gaan. Wat adviseert u mij eerlijk, Stefan van Delen? Nou, dan zal ik heel eerlijk antwoorden. Ik vind het een hele leuke vraag, overigens. Uh, omdat dit vaak voorkomt. Hè? Zullen we daarheen gaan? Ik denk dat het... Absoluut boeiend is, omdat het namelijk... Het is echt een toneelstuk over een, het leven van een vrouw. Daarin wordt gezongen, maar het zijn prachtige stukken die worden gedaan. En ik merk dat bijvoorbeeld gisteravond ook mensen zijn komen kijken... die ook niet per se opera-minded zijn. Mm -hmm. En die echt, zeg ik, was zo geboeid... omdat het gaat over, um, over kunst. Over... Uh, uh, Prachtige uh, uh, lessen uit uh, in de kunst. Maar het, het is echt, het blijft echt een toneelstuk. Ja, en het gaat over en, roem, en over een in. heel eenzaam Precies. leven. Dus het is, en... het is, ik heb ook gemerkt, iedereen lag echt in een deuk in de eerste helft. En de tweede helft was he, iemand die iedereen helemaal sprakeloos. En ik, ik raad het echt aan omdat het gewoon eens een keer wat anders is. En sowieso denk ik. En daarom vind ik het een hele mooie vraag van hem. Uh, ik vind het altijd mooi als iemand openstaat... om toch te gaan kijken naar iets wat hij niet kent. Want je weet nooit wat eruit voortkomt. Precies. via Douwens. Nog een vraag. Masterclass. Een geweldig... Oh, nee, is een opmerking. Een geweldig mooie voorstelling. Mijn vraag is aan jou. Welk gedeelte in Masterclass vind je het mooiste om te doen? Zijn dat de flashbacks of het lesgeven aan de leerlingen? De grootste uitdaging zijn de flashbacks omdat je daar moederziel alleen op toneel staat. en je daar, ik, ik daar inderdaad in een soort dialoog voor met mijzelf. en Ari, en met een andere mannen. en met mijn lerares. eigenlijk uh, mijn verleden staat te verwerken, bijna. Mm -hmm. En uh, daar is geen weg terug. Als je eenmaal begint, dan kun je ook niet meer stoppen. En niemand kan je daar redden. Maar als ik er eenmaal helemaal in zit, dan, dan, dan verlies ik mezelf ook daarin. Het lesgeven vind ik weer geweldig. Omdat het iets is wat ik herken. Ik geef wel eens wel anders les. Maar ik, ik, ik weet hoe dat werkt. En dat voelt lekker. En, en daar zit ook de humor voor. Precies, hè? de humor. Maar we hebben ook geweldige mensen op toneel staan. En uh, daar is, dat is zo fijn om samen te werken. Het is zo fijn om met pianist Kees van Zandwijk... om daar contact mee te hebben. En te voelen dat hij mij aanvoelt als we iets staan te doen. En met Babette Holtman in de scène. En, nou ja, ga zo maar door. Ik heb de andere al genoemd. Dat je daar een, een, een uitwisseling hebt. En dat er dus echt een les ontstaat. En wat is het moment waarop het je naar de keel grijpt? Dat zijn de twee monologen. Ja, absoluut. De eerste monoloog gaat diep... in de zin van dat ze uh, de, uit, ja, de uiteenzetting heeft met, met Arie. En dat, is, dat gaat, uh, gaat er pittig aan toe. Maar daar merk je ook wat voor een zwijn die man is geweest. En... Uh, dat het echt. De ja, man was gewoon een zwijn en die heeft haar natuurlijk zeer disrespectvol ook uh, behandeld. Want Callas wist precies wat ze wilde als het om haar werk ging. Ja. Maar privé die heeft, of, was het een chaos. Die heeft zich echt en liet verloren. ze zich leiden door eerst haar moeder, die er een zootje ja. van maakte. Ja. En daarna de ene fout nou aan ja, de andere kant. inderdaad tien jaar getrouwd geweest met een man. De, de, twee keer haar leeftijd. En dan natuurlijk met, met, met Aristoteles. Dus die eigenlijk, ja, het is een verschrikkelijk man eigenlijk. Als je ja, erover... Die weliswaar veel geld had en een leuk bootje. Maar... Ja, maar daar heeft ze zich echt een beetje voor gekeken. Ja. ja, jammer. Ja, ja, en ook daarin herken jij natuurlijk enorm veel Pia, ja ah, nou helaas. Uh, of tenminste, helaas. helaas. Nee, ik word Kijk, daar niet zeggen, gaat helaas. Ja. Helaas niet. Nee, dat. Uh, uh, natuurlijk herken je wel wat een ik, aantal dingen. Wat van, een prettige uh, verspreking. Ja, ja, ja, heerlijk. He? Oh, Freudian, uh, Freudian, ja, hier uh, kunnen we hier. wat mee. Hier kun je wat mee. Nee, uh, helaas, ik wou zeggen, met die boot. want ja, We, we gingen net over die boot. Uh, helaas heb ik geen man mijn boot gekend. Want dan had ik inderdaad de hele wereld uh, kunnen zien. Uh, gelukkig heb ik geen destructieve relaties gehad. Nee, dat is niet. Nee, nee. Veilig, veilige partner. Ik heb ook mijn porties. Nou, veilig ook niet hoor. Maar ik heb wel mijn portie achter de rug. Um, maar daar leer je verschrikkelijk veel van. Daarover later meer. Oh. We gaan eerst even naar de flyer. Want eh, daar staat een opmerkelijke tekst op, vond ik. hele oh, ja. mooie flyer trouwens. Met Voel die hem komen. Foto, foto. Daar staat namelijk... Omdat States Entertainment, we kennen het allemaal... de artistieke wensen en ontwikkeling van Douwes van harte ondersteunt... en momenteel zelf geen toneel produceert... geven zij haar graag eenmalig de mogelijkheid om aan deze productie mee te werken. Ja, dat klopt. Ja. Maar wat is dit? Ik ben Hoe in, moeten dienst. Wij dit ik ben in dienst bij States Entertainment... En um, als zij geen werk voor mij hebben op dat moment, mm -hmm. dan kan ik ergens anders gaan werken. Maar dan lenen zij mij uit. En dat is nu gebeurd met Masterclass. Dat is hoe het werkt? Nou, dat is hoe het werkt nu op het moment, omdat ik in dienst ben. Ja. En, dus ik moet me echt voorstellen, je hebt een vaste dienstbetrekking. Mm -hmm. En dan ben je even uitgeleend aan ja. een ander bedrijf. Ja, dan ga ik daarna weer terug. Ja. Maar het is ook wel een beetje merkwaardig, Een beetje ik... MGM-gevoel, hè? Ja, van vroeger, ja. Ja, maar ook alsof je hun lijfeigende bent. Nee, dat ben ik niet. Absoluut niet. Nee, dat ben ik dus niet, want dat merk je wel in het feit dat ik uitgeleend ben. Het feit dat ik, dat ik deze vrijheid heb en dat ze me die kans op hebben geboren. die toefoeging eenmalig? Nou, dat komt natuurlijk omdat, het, uh, omdat ze natuurlijk ook, denk ik, ook willen voorkomen... dat, dat het <lacht> altijd maar voorkomt, maar dat komt wel vaker voor. Ik heb ook Chicago gedaan en Londen, ja, natuurlijk. Jaar geleden. Ja, ja, ja, toen was ja, je toen... ook even uitgelegd. Ja, ben ik ook even, ja. Ja. ja. ja, maar het moet niet te vaak gebeuren, begrijp ik je. Nou, ik denk dat ze natuurlijk ook. Uh, als het een heel goed aan nou, uh, aanklopt nadat ze deze nou. voorstelling hebben gezien. Nou, kijk, als Stage iets voor mij heeft wat heel goed is, dan gaan ze mij niet uitlenen. Nee. Terwijl als ze niks hebben. Op maar dat wie moment... beoordeelt of dat heel goed is? Nou, dat doen we samen. Hè. Ik doe dat samen met, met, met, met, met Stage Entertainment. Als ik voel van nou dit is dit is met, met Maria Callas ook geweest. Uh, ik denk dat het uh, ja als zij iets hadden gehad uh, wat belangrijk was geweest voor hun, maar niet per se voor mij, dan had ik nog steeds gezegd: Maria Callas is voor mij echt een hele grote stap en dat wil ik echt doen. Ja, want zo'n werknemer ben je dan ook wel weer in die positie heb je Absoluut. dan ook wel weer ja, dat als het een rol die is. Die heb ik wel. Van jij zegt ja, pff, ja. Maria Callas is voor mij echt op ja. dit moment interessanter. Ja, Daarvoor in plaats heb dat. ik voor hun ook weer We Will rock You gedaan. Want het was ook niet in eerste instantie echt iets wat ik uh, geambieerd heb. Of, of ik heb geen auditie of zo gedaan toen. Um, en toen hebben ze me ook gevraagd: wil je dat een paar maanden doen? Dat zouden fijn vinden. En toen heb ik ook gezegd: nou, ik vind het eigenlijk niks voor mij, maar laat ik het doen. En het is heel leuk geworden. Ik heb er ontzettend leuke ervaring in. Ik kan nu ook een beetje rock zingen, dus ja. He, het, het mest leidt en snijdt in twee kanten. Ja. En ligt dat dan gevoelig? Is dat ingewikkeld? Uh, ja, lijkt me toch wel een beetje. Want als je zegt, ja, dan doe ik even iets voor hun en dan doen zij wat. Voor het mij? Kan, ik, denk, ik denk dat het uh, soms kan het lastig liggen als je, het, als je qua timing even lastig zit. Dat, dat, dat, dat is onhandig. Ja, ja. He, als, je bedoelt, er, oh, oh. Nou, als er iets zou zijn en uh, als er iets was geweest, zeg maar. En, en, en, en mijn masterclass was een beetje dezelfde tijden. Dan wordt het lastig. Want dan moet je echt gaan, gaan kijken. van oh En ik ben niet zo'n goede kiezer. En ik wil altijd alles. En uh, dat, dat, dan krijgen we het lastig. Maar als, het, als de timing goed ligt. Dan is het geen probleem. En hoe zit het eigenlijk in, in de wereld van de musical. Of misschien is dit gewoon vragen naar de bekende weg. Want uh, we worden ouder. En uh, als je kijkt naar de musicalrollen. De interessante. De mooie. Mm -hmm. De hoofdrollen. Dan zijn het altijd jongere mensen. Trouwens niet alleen in de Tegen, wereld we van de steeds musical. steeds meer. Klopt ja. Ja. En, en heb jij daar last van? Ik heb er geen last van, maar ik uh, realiseer me uh, dat uh, wij in onze generatie, de eerste musicalgeneratie, generatie, mm -hmm. ouder worden. En dat de rollen die in onze uh, richting liggen schaarser worden, maar dat wij nog steeds met hetzelfde aantal vrouwen zijn. Dus in die zin wordt de concurrentie natuurlijk ook wat groter. Want er zijn wel meer vrouwen die bepaalde rollen kunnen spelen. Alleen die rollen zijn er niet meer zoveel. En dat heeft te maken met het feit dat de musicals. Dat er veel uh, musicals. Uh, wat enter. Ik, ja, even om het terug te pakken. Ja. Musicals is eigenlijk een soort van paraplu-naam. Je zegt ook bij film niet: ik hou niet van film, maar ik hou niet van horrorfilm of van, van humorfilm of thriller. En dat is bij musical ook. En één daarvan is. De entertainment musical. Mm -hmm. En heel veel van die entertainment musicals... die uh, hebben wat jongere mensen in de hoofdrollen. Dus dan, dan ben je gauw of de, de bijrol... Um, of zit er geen rol in. Dus... Ik heb me dat een beetje op tijd gereduceerd En daarom kijk ik ook naar andere dingen. Naar het lesgeven. En, zoals nu Maria Callas dan ik ja. denk van ja, dit is perfect. Dat ga ik ook doen. Dan zet ik alles op alles om dat te doen. Omdat er op dit moment gewoon even niets is. Ja, ja. Omdat het ja. gewoon heel slim is. Om dus uit te kijken naar andere dingen. Absoluut. Die je ook interessant. Ja. En, uh... en zo is het. Uh, ik wist dat er altijd een tijd zou komen dat je tussen het wal en het schip valt. En uh, straks komen er weer prachtige rollen... omdat er weer oudere mensen worden gevraagd. Ja. nou Wat ik me trouwens niet heb gerealiseerd... jij behoort inderdaad tot die eerste generatie ja. musicalsterren in Nederland. Want daar begon het eigenlijk mee, hè? Ja, de musicals zoals Cats. wij hem nu kennen... Uh, zat daar je nou in... Uh, ik in de, ja, ja, ik zat in Cats, ja. ja. ja. Ik was swing in Cats. Toen. Ja, ja, ja, ja. ja. En dat was natuurlijk eigenlijk de eerste was grote de eerste. musical. Ja, musical was, uh, Cats was echt de eerste. En Les Miserables was de doorbraak van een musical in ja, Nederland. Ja, ja. Zoals wij die nu kennen. Joop ja. van den Ende. Ja. Hoe is dat dan? Want je zegt de concurrentie. Nou heb je dat natuurlijk sowieso. Dat hebben actrices onder elkaar, maar dat hebben natuurlijk ook de, de musicals. Ja. Als, uh, wat zegt Maria Callas op een gegeven moment? Uh, oh ja, je, je, hebt, je hebt oog in je rug nodig. Ja. Want uh, wat is precies oh, die, Je precies ja, in? Elk moment, welke is er dan natuurlijk. nog meer? Als ze zegt, uh, ik wil geen slecht woord horen over mijn collega's. Ze hebben hun best gedaan en meer kan een mens niet doen. Nou ja, dat is zo'n briljant gewoon. Over humor. En gesproken. Liggen, ja, over humor gesproken. En die vrouw die zegt het met zo'n stalen gezicht. Althans, die vrouw, ik dus. Maar ja. Ik, het is briljant. En iedereen ligt ook altijd in een deuk daar, want het is te leuk. Ja. Um, maar die ogen in, in je rug die ja. je nodig hebt, dat zeggen ze ook op een gegeven moment. Want, oh ja, want er is altijd ja. wel iemand in het theater die uit is op je ondergang. Ja. Ja. ja. Zij had echte rivales. Ja, het was, rivales, dat was en, een echt groot en, verschil. En, en, maar goed, nou mo ja. moet jij niet gaan zeggen... bij ons valt het allemaal wel mee. Want je had het net ook over de concurrentie. Hoe ga je daarmee om? Heel anders dan, dan, dan toen. Toen was het zo duidelijk dat ze elkaar niet konden uitstaan. Dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, ik heb twee van mijn beste vriendinnen zitten in het vang. Joke de Kruif, Joke de Kruijf en Marleen van der Lo. Ja. En uh, ik bedoel, kijk naar Simone Kleinsma en ik. We hebben allebei Sanse Boulevard gespeeld. We hebben de eerste kast gedeeld. Tussen ons is niks. Is totaal oké. Okay. En we hebben elkaar enorm gerespecteerd en bewonderd... voor wat we gedaan hebben. Maar dat hoe werkt dat dan? Want waarom kan dat dan wel terwijl... Het uh, is een instelling. Is dat iets? een besluit dat je neemt? Het is een instelling die je hebt. Want uh, waarom zou ik iemand minder vinden... Wat voor ons ja, maar is goed, uh, ik kan me nog voorstellen dat je iemand niet minder vindt. Ik kan me zelfs voorstellen dat je iemand misschien wel beter vindt. Omdat je net zei, mm -hmm. ik ben ja. altijd onzeker geweest. Maar dan nog wil jij zeker iemand als jij... die ja. zijn hele leven in dienst van het oh, werk heeft er zijn wel eens rollen die ik graag had willen doen. Die, die dan word je toch doe. gek als die vrienden. Nee, daar word je niet gek van. Het is, je, bent, je bent één of twee dagen van slag... Um, en hoe van slag? Wat, wat... Nou, dat je, gewoon, uh, dat, je, dat je gewoon verdrietig bent. Dat je, dat je iets niet krijgt wat je heel graag wil doen. Maar het heeft bijna nooit te maken met, met diegene die het gaat doen. Want daar gaat het niet om. Zij kan er toch niks aan doen dat ze het hmm. gaan doen. Het gaat om het feit dat jij het niet kan doen. En dan moet je het niet op iemand anders gaan leggen. Dat is onzin. Dat is gewoon niet volwassen. Maar waren waar, waar die vrouwen rondom Maria Callas en haar rivalen, waar, waar die mensen dan. Onvolwassen, ik heb geen idee, want ik kan niet in hun huid komen. Nee, maar goed, je nou, je kan heel goed in ja, nee, nee. dan nee, heb maar je inmiddels. Bij is ik bedoel, hoe herken je dan? De, de, ik ben er niet bij geweest toen, dus ik kan nee, niet beoordelen hoe nee, zij nee, zich nee, nee, maar hebben. na al die documentaires en al die boeken, dan moet het toch iets zijn dat je denkt, ja, inderdaad, zo zo werken. Ja, en, nou, maar ja, ik denk ook, die, die opera wil weer is, is ook weer anders. Ik bedoel, wij, wij krijgen allemaal wel mooie rollen en natuurlijk is het niet leuk als je iets niet krijgt wat je wil hebben. Dat heb ik ook gehad. Maar daar ga je niet iemand op veroordelen. Ja. Ja. Maar goed, dat ben ik ook, hoor. Dus uh, het, het heeft niet met die persoon te maken. Het heeft gewoon met het feit te maken dat jij die kans niet krijgt. Uh, je, je zit nu in de jury, hè, van, uh, ja. de, uh, uh, ook in de tijd op zoek naar Evita. Ja. En daar zat ja. een vriendin van jou in, ja, Marleen van der Lo. Marleen van der Loo dat moet toch een heel rare toestand zijn geweest. Dat was heel spannend. Ik zou er persoonlijk niet aan moeten denken... dat een vriendin mij zou moeten beoordelen. Ja, maar we hebben het heel goed opgelost. Ik heb haar namelijk... Um, zij, ik wist van haar dat zij mee ging doen. Mm -hmm. Toen hebben ze mij gevraagd om te jureren. Nou, ik vond eerst, zeg ik heel eerlijk... wilde ik niet, niet aan meedoen, omdat ik dacht... Nou, dit, dit soort programma's moeten niet op tv komen. Mijn broer zei... of jij nou meedoet of niet... Die programma's komen er, maar wil jij dat er iemand zit die er niets van af weet van jouw vakgebied? Waarom doe je dit niet? Want jij hebt Evita gespeeld, jij kunt je expertise overbrengen, uh, jouw vakkennis, maar dan moet je zeggen dat je ook wil coachen. Dus toen heb ik alleen gebeld. Jouw broer is een belangrijke raadgever, ja, begrijp ik je ja, uit. Ja, Peter, die, die, die, die, die kan me die, heel goed beraden in Die bel je op de momenten dat het er echt ja, toe doet. Nou, ik heb drie fantastische broers, maar met hem omdat ze in hetzelfde dorp wonen is het makkelijk om even, even wat te sparren over dingen. Ja. Maar um, ja, toen heb ik Marleen gebeld en ik zei van... luister, ik ga dit doen en jij gaat dit ook doen. En ik wil van jou weten, vind jij het vervelend als ik in die jury ga zitten? Want ik zeg heel eerlijk, als jij dit niet wil, dan ga ik dit niet doen. Want daar, is mijn, daar ga ik mijn vriendschap niet voor opgeven. En toen heeft ze over nagedacht, hebben we allebei gezegd van: nou weet je, we gaan het gewoon uitproberen. En we blijven heel eerlijk tegenover elkaar. En toen heb ik ook gezegd: ja, kijk, ik zit op een andere positie. Dus uh, ik moet jullie allemaal hetzelfde gaan behandelen. Dus het zal kunnen dat het misschien raar is om mij niet zo dichtbij te hebben opeens. En dat heeft zij ook geaccepteerd. En uh, wij zijn daar heel goed doorheen gekomen met z'n tweeën. Maar het lijkt mij ingewikkeld. En communiceren. Mensen communiceren te weinig. En als je constant communiceert over wat voel je... en dan doet dat pijn, dan kom je eruit met z'n tweeën. Hm. En dat heeft geen invloed gehad op de vriendschap? Absoluut niet. Nee, nee echt, dan kan ik met hart... hart op mijn hand, wou ik zeggen. Met, <lacht> met hand op mijn hart. <lacht> Twee handen zelfs. <lacht> kan ik dat echt zeggen. Terwijl je daar naar mijn idee een enorm risico hebt gelopen, Dat toch? heb ik ook gedaan, maar ik heb ook, mij ook de eerste aantal shows... ook onthouden van kritiek over haar. Omdat ik uh, niet het idee wilde wekken dat ik voor of tegen haar was. En heb je het eigenlijk, is dat toen bekend geworden? Ik heb die, die het is bekend van... geworden, inderdaad. Ja. En uh, uh, daarom heb ik mij onthouden van kritiek. De eerste vier of uh, drie shows. Hm. Gewoon om even neutraal te blijven, omdat het mij... Ik wilde haar niet in de weg zitten. Callas heeft enorme offers gebracht. Hè? Blijkt ook uit de voorstelling, biografie. Het is een, een, een getormenteerde vrouw. Mm -hmm. Wat voor offers heb jij gebracht? Um, ik um, heb natuurlijk de hele wereld rond gereisd. Of ben, zeg je geloof ik. Ben de hele wereld rond gereisd. <lacht> heb overal gewoond. Um, dus ik heb een stukje eenzaamheid gekend. En... Maar dit klinkt mij nou echt. Ik heb een stukje eenzaamheid ja, gekend. Dat heb je ook je hebt een stuk eenzaamheid Je bedoelt, gekend. Je, ik heb me dood alleen gevoeld. En ik heb me inderdaad het was... Ja, ik heb me zeker bij tijd en wij de dood alleen gevoeld. Maar ik ben vanaf mijn twaalfde al het huis uit. Dus ik heb vanaf mijn twaalfde Ik ging op de... internaat, Ja, he? internaat, ja. En daarna bij verschillende gastgezinnen gewoond. en Omdat ik op die school wilde blijven. Dus je leert... En Londen heb ik drie jaar gewoond. Je leert heel omgaan ook met die eenzaamheid. Dus die heb ik gekend. Maar je leert ook dat dat dus deel is van jouw leven. En dat is niet altijd makkelijk geweest, absoluut niet. Maar je, ik ben wel als een vis in het water daardoor, want ik kan me overal aanpassen. Ik weet hoe ik mezelf ergens in een situatie plaats, hoe ik mezelf aanpas. Um, en dan heb je dus, uh, krijg je steeds minder weerstand, waardoor je ook kunt genieten van situaties. Dus, even, je ja. krijgt steeds minder weerstand... waardoor je kunt genieten van, wat bedoel je daarmee? Meer weerstand tegen Ja, je krijgt entomheid. juist meer weerstand. Precies, dat bedoel ik, ja. Hm. Uh, waardoor je, je ook. raakte uh, tegen bestand. Ja, dat dank je, die zocht ik. Ja. ja, het is een korte nacht geweest vannacht. <laughs> en dan, um, dan durf je ook in situaties veel opener te staan... en veel meer te kunnen genieten van dingen. Ik, heb, uh, ik ben zeker extreme tegengekomen. Ik, ik, heb, ik, heb, ik heb me zeker af en toe in slaap gehouden. Absoluut, ja. En heeft dat ja. te maken met, uh, zie jij dit als een offer? Heeft dit te maken met het bestaan waar je voor gekozen hebt? Uh, de ambitie die je hebt? Nou, laat ik het zo zeggen. Je weet van tevoren niet wat, wat er op je afkomt met dit vak. En je merkt dat je er uiteindelijk heel veel voor over moet hebben. Maar is dat een offer, vraag ik me dan af. Want moet je kijken wat er ook uit voortgekomen is. Nou, jij bent de enige die hem kan uh, ja, beantwoorden. Maar dat, nou, uiteindelijk is het geen offer. Alleen wat er wel is, dat je door de jaren heen dat je ook door fases gaat. Dat kennen we allemaal. Hè. We zitten nu in een fathomiste, ik weet niet of jij net zo oud bent als ik. maar Volgens in mij een, hetzelfde bouwjaar. Nou, zo ongevier, ja, zo ja, ongeveer. Hm. Dan voel je... Heel goed bouwjaar. Maar dan, dan voel je een soort relativeringsvermogen... waar je, als je nu terugkijkt, dat je veel makkelijker daarover praat. Mm -hmm. Tien jaar geleden bijvoorbeeld heb je, zit je in een fase... waar je nog veel meer met je identiteit bezig bent en aan het zoeken bent. En die tien jaar daarvoor ben je nog aan het bewijzen. Dus die fases die brengen ook verschillende stukjes met zich mee. En op dat moment voelt dat misschien meer als een offer. Maar als ik terugkijk, denk ik... nee, want ik ben zekerder geworden. Ik ben zelfstandiger geworden ik ben veel tevreden met, met, met hoe ik ben, moet je kijken wat ik heb. Ik heb mijn gezondheid, ik heb mijn familie, mijn vrienden, ik heb werk. Hoeveel mensen hebben dat niet? Alleen, tien jaar geleden was ik misschien veel meer aan het, aan het, aan het zeuren over... Ja, maar ik heb dit niet, ik heb dat niet, want dat is die fase van je leven. En ik heb dit niet, ik heb dat niet, dat is een man en kinderen. Bijvoorbeeld. Ja. Om maar iets te noemen. Om maar iets te noemen. <laughs> nee, dat is het toch, of niet? Eén van de dingen, absoluut. Ja. Maar wat ja, er zijn... nog meer? Nou ja, soms denk je ook wel eens van, uh, wat ik, waar we dit over hadden... oh, die rol had ik willen hebben. Of ik wou dat ik een huis had, want ik ben veertig keer verhuisd. Dus uh, dat is ook een, een, op een gegeven moment dat je zoiets van... ik heb een stek nodig. Of uh, ik zou willen dat al mijn vrienden op één plek wonen. Want die zijn zo verspreid over de wereld. Al dat soort momenten. Of uh, ik wou dat ik, ik meer zekerheid had, want ik voel me zo uh, onzeker. Mm -hmm. En ik, ik ben niks. En, ja. en dat uithuizige bestaan, is dat dan iets wat uiteindelijk bij jouw karakter past, wie jij bent... Ja. of is dat zo ontstaan omdat het... Nee, nee, nee ik voel wel heel erg dat het bij mij past. Ik ben wel een gypsy. Ik, uh... ja. ik hou van het avontuur, ik hou van het, van het me uitdagen... om uh, mezelf om steeds de nieuw te moeten definiëren, uh, talen. Geweldig om in een ander land te komen en een taal te leren. Want taal heeft zoveel te maken met de, de, de cultuur daar. De Duitse cultuur, de Engelse cultuur... Ik vind dat spannend. En nu bijvoorbeeld praat ik Italiaans dan s avonds. En dat is ook voor mij dat ik denk van, oh, wat is dat voor een taal? Hoe, dat, dat heeft zoveel met het land te maken. En, en wij gaan vaak op vakantie. Ik wat is het, het mooiste wat er nog kan gebeuren in het leven van Pia Douwers? Um, nou ja, er kunnen nog heel veel mooie dingen gebeuren. Ik, als ik iemand uh, leuks tegenkom, uh, als ik eindelijk een keer een hond heb van mezelf. Uh, als, ik, um, als ik een wereldreis kan maken. Een man met een hond met wie je dan vervolgens je op de wereldreis kan, kan. kan. maken. Ja, dat soort dingen. Nou, die cd, dat lijkt me nou echt wel het makkelijkste om even voor elkaar te krijgen. Ja, valt best wel tegen. Ja. Daarover later weer. Ja, Wat staat er op de cd? Op de cd, op de tegel. Pia nou, daar staat, uh, ik begin met een quote van Callas. Optreden is vechten. En daar heb ik mijn eigen gedachten aan toegevoegd. En dat is een geweldig gevecht. Ja, precies. Zo kun je het allemaal omkeren. En, en daar ben ik is... heel goed in, hè? Ja, <laughs> dat hebben ik gehoord in het afgelopen uur. Het is een waanzinnige prachtige voorstelling. Iedereen moet gaan kijken, Masterclass, door Pia Douwers. Uh, zo dadelijk uh, om acht uur op deze zender Twee Dingen. Vanavond in Twee Dingen. Margreet Rijntjes spreekt met Rob Weijers. Hij heeft last van zijn laaggeletterdheid en schaamt zich daarvoor. En wie is de Iraakse Rana Saleem op de lijst? van de PVV in Noord-Holland. Deze vraag wordt beantwoord zo dadelijk in twee dingen. Dank je wel, Pia Douwers. Graag gedaan, was erg leuk. Het gaat je goed. Ja, dank je. Dank mevrouw Douwens, dit was aflevering 2238, ja, 2238. Morgen ontvangen wij de strenge strafrechtadvocaten Ines Wesky. Tot dan. Radio 1, nee. ten NTR brengt cultuur. Elke dag. Dan kom je tot twee dingen. Toe Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Morgen van 8 tot half 9, twee dingen.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 Beker Tilly Nederland kan verstandiger. Stem 2 maart D66. Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Beker Tilly